Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. De Nederlandse estafettenlopers zijn er op de WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene... niet ingeslaagd de finale van de 4x400 meter te halen. De vrouwenploeg kwam ondanks een compleet mislukte wissel nog knap als derde in de serie over de streep... maar werd na afloop gedisqualificeerd. De mannenploeg, vorig jaar de verrassende nummer 2 op de Olympische Spelen... eindigde in de serie als vijfde. Ook Sivan Hassan stelde teleur. De Olympisch kampioen werd zesde op de vijfde... Kilometer. Eerder haalden ze ook al geen medaille op de 10 kilometer. Voor de derde keer in een maand tijd is in een dierentuin in het Zwitserse Zürich een olifant gestorven aan herpes. Vrouwtje Rouwani van Vijf overleed gisteren plotseling aan een herpesvariant die bijna alle olifanten bij zich dragen. Twee weken geleden en eind juni was ook al een jonge olifant in Zürich overleden. De dierentuin noemt het een drama dat de dieren zijn gestorven. Vooral jonge olifanten tussen twee en acht jaar lopen de kans om ernstig ziek te worden van het herpesvirus. De dierentuin denkt niet dat er nog meer dieren zullen overlijden omdat de jongste olifant in Zürich nu 17 is. Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege een grote bosbrand. De brand is het afgelopen etmaal in omvang verdubbeld en meet nu zo'n 38 vierkante kilometer. Meer dan 6000 mensen worden geëvacueerd uit het dunbevolkte gebied bij het plaatsje Mid Pines. Dat ligt aan de rand van het beroemde Nationale Park Yosemite, onder meer bekend van de reusachtige sequoia-bomen. Meer dan 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden... en gebruiken daarbij ook helikopters, blusvliegtuigen en bulldozers. Het weer de komende dag alleen in het noorden wat bewolking. Verder zonnig en 26 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers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 I'm You're right. believe it's true Rather Who?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 In mijn bloed, de twijfel voelt dat bloed dat door mijn aderen vloort. Geef mij een teken van leven laat me horen hoe het met je gaat. Laat me weten waar je staat en waar je over praat. Vertel me. De sterren staan, zacht, maar zedig lig ik hier van nacht. Ik wacht onbevredigd, ze heeft me in haar macht. De onrust maakt me bang, de onrust wordt te veel. Het wachten duurt te lang, ik denk, ik moet, ik zweeg. Laat me horen hoe het met je gaat Laat me weten waar je staat En waar je over praat Vertel me hoe je er staat Want ik hou één blik op de klok gericht En een blik op het avondlicht Niets geeft mij een teken Niets geeft mij de kracht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 Vragen om niemand die dat doet. Geluk zit binnenin je, maar je hart is in de war. Je hebt alles dat je lief is, toch zijn de dagen zwart. Je bent niet alleen, nee, nooit meer alleen.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 Que vuelva baby, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva baby, suéltame. Suéltame, sasas, suéltame, suéltame, suéltame. Si quieres que vuelva baby, él ya no duerme de noche, tampoco de día. Estás indien, hij está jodiendo la vida. No digas que me ama, esas son poterías. Yo no soy tuya todavía. Ik siempre, siempre. Baby, no confundes besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, eh, yeah Ven que esta noche por otra cosa y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa Luego puto con alcohol, con gasolina, está divino, no, no, no Todas las prendas combina, yo asesino, no, no, no Tú estás jugando con fuego, suéltame y yo me pego Estamos lucky con cristal